Volgende week zullen we de hele uitzending vullen met mode. Maar vandaag krijg je alvast een voorsmaakje. Uh, Sophie, uh, onze trouwe moderedactrice, uh, zij komt vandaag uh, een project voorstellen dat al vaker aan bod is gekomen in apropos, uh, Namelijk Second Hand, Second Life. Zo heet het hè Sophie? Ja, dat klopt. Uh, second Hand, Second Life is eigenlijk een mooi project voor het goede doel. Uh, en dat vindt morgenavond plaats in het depot van de Spullenhulp in Sint-Pietersleeuw. Ah, en, en, en wat gebeurt daar precies bij zo'n zo Second Hand, Second Life? Wel, ja... Um dus, uh, dit jaar is al de vierde editie uh, van Second, Hand, Second Life. En Spulhulp nodigt ieder jaar twintig ontwerpers uit. Uh, vooral uit het Brusselse, maar uh, de laatste jaren gaan ze ook verder dan uh, Brusselse ontwerpers. Die mogen dan uh, ieder jaar een aantal uh, tweedehandskleren komen uitkiezen in, de, in het depot van Spulhulp. En uh, dan worden ze verwacht om daar nieuwe creaties mee te maken. En die worden dan uh, getoond tijdens een modeshow. En na die modeshow worden die nieuwe creaties dan geveild. En de opbrengst van die veiling die gaat dan uh, naar een uh, project van Spulhulp. Dat is een mooi initiatief. Ja. Ja. Uh, kan je een voorbeeld geven van zo'n creatie dat er gemaakt is? Well, um, Christophe Koppes heeft al twee jaar uh, meegedaan aan uh, de modeshow... Um, Eén keer heeft hij poppen gemaakt uit, uh, uit stoffen die hij gevonden had uh, tussen de kleren. En een ander jaar heeft hij uh, kindert shirtjes gemaakt. Mm -hmm. Oké, okay, en wat doet hij dit jaar? Oh, dat weet ik nog niet. Dat dus uh, ik zou goed. zeggen, iedereen gaan kijken morgen. Dan avond. moeten we even gaan kijken. Zijn er nog zo'n beetje grote namen? Um, ja, um, andere grote namen die ook aan de vorige editie zal hebben uh, meegedaan zijn onder andere um, Edouard Vermeulen, dat is um, de, uh, de ontwerper van Nathan, dat is een mm -hmm. bekend Belgisch merk. En uh, daarnaast uh, de Brusselse couturier, Gerald Wattelet. Um, buiten Brussel zijn er ook nog uh, Sophie Dole. ...en Tim van Steenbergen en de handtassenmaakster Ellen Verbeek. Maar er zijn veel meer dan bekende namen. De, de, er wordt ook aandacht gegeven aan jong talent. Um, dit jaar um, nemen onder andere Cathy Pil en uh, Sandrina Fasolini. mee. Um, die zijn beide afgestudeerd aan Macombre in 2004... Uh -huh. En wat maken die zo? Die pil bijvoorbeeld, Kat die pil? Ja, uh, dat is uh, ja gewoon vrij strakke mode. Uh -huh. Mooie mode. Ja. Goed. En wat moeten de luisteraars doen als ze zelf ook graag naar zo'n mode show gaan kijken? Wel, de modeshow vindt morgenavond dus plaats in het depot van Spulhulp in Sint-Pietersleeuw. Maar ter plaatse kan je geen tickets meer krijgen. Maar je kan wel op voorhand nog kaartjes vinden in twee boutiques van Spulhulp. Er is er eentje in de Amerikaanse straat en eentje in de Zuidstraat. Dat is alle twee in Brussel. Maar voor meer info kan je best surfen naar www.spulhulp.be allemaal naar Brussel dus, ja. hè? dat is helemaal niet ver. Uh, en zoals, zoals ik uh, daarnet al zei, uh, wordt de uitzending van volgende week een helemaal een noden uh, Wat mogen we dan verwachten volgende week? Wel, voor volgende week heb ik uh, Bernard Cavillon uitgenodigd. Uh, voor de mensen die Bernard niet kennen... Bijna zijn we de queen of vintage uh, in België. Ja, ja. <laughs> en uh, met hem zullen we het hebben over tweedehands over uh, customizing, dat is um, bestaande kledingstukken um, personaliseren. Uh, over een event dat hij uh, organiseert binnenkort, Customizez-moi. Uh, en samen met hem zullen we natuurlijk ook terugblikken op Second Hand, Second Life, omdat dat zijn, uh, zijn, zijn ding is natuurlijk. Mm -hmm. En we zullen ook uh, vooruitblikken op het stylistenparcours in Brussel dat uh, volgend weekend plaatsvindt, omdat hij daar ook aan deelneemt. Wel, daar kijken we dus helemaal naar uit. Heel erg bedankt, Sophie. Dag. Okay,